KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. 16 miljoen keer gepind. Zouden ze mijn pinbetalingen eigenlijk wel meegerekend hebben? Goedenavond, straks in mijn allerlaatste Holland Doc. Om tien voor tien de laatste aflevering van de reeks toevallige gesprekken. En vandaag hoort u alleen maar mensen met petjes op. Daarvoor een verzameling van duizend getekende geluksmomenten op vijf continenten. Maar nu eerst James Marshall Hendricks. Wij kennen hem als Jimmy Hendricks. Dat is een gitarist die in de jaren zestig een revolutie in de rockmuziek in gang heeft gezet. Hij gebruikte allerlei effecten die nog nooit gebruikt waren. Feedback, distortion, wah-wah pedalen en een fantastische studiotechniek had hij. Het was een enorme perfectionist. Hij oefende zes à acht uur per dag. En hij liet soms muzikanten ook wel veertig keer opnieuw hun partijen inspelen in de studio. En hij maakte LP's met titels als Are You Experienced? An Electric Ladyland... Hij is niet oud geworden alleen. Dat had je toen vaker met popmuzikanten. Hij stierf op 27-jarige leeftijd in 1970 in Londen. Hij heeft ontzettend veel nagelaten. Muziek, maar ook heel veel sterke verhalen. Is één keer hier geweest, in Nederland. Sander Bartling die was daar niet bij, daar is hij nog wat jong voor. Maar hij zoekt vanavond mensen op die daarbij waren. Mensen die Jimi Hendrix die dag hebben Meegemaakt. Wim Schippers, Jules Deelder, Frans Krassenburg, Rudy Kroonvoes... Ben van Eck, Wim van Krimpen en Judith Bos. Wij gaan luisteren naar Jimi Hendrix in Nederland. En de Telegraaf heeft iets gestaan, ik weet ook niet meer van wie. Daar was ook een neger artiest die zijn guitaar probeerde op te eten. Het was gelijk patsen. Toen hij dood was, was, had ik het gevoel alsof ik een broer had verloren. Hij is gestopt in, in, in dat lichaam te zitten, wat wij van zijn foto's kennen. Daar is hij mee gestopt, maar verder is hij overal. Hendrix uh, is nooit overleden. Toen nog levende legende Jimi Hendrix kwam op 10 november 1967 naar Nederland. Eindelijk. Ze maakte zeer goede wereldbekende hits als Hey Joe, Drink Prize Mary en Purple Haze. Ook hun LP deed veel bloed in vele aderen stollen. Hier is het eerste live tv-concert in Hoopla van Jimi Hendrix ervaren. Got to be Smiddags deed Hendrix een optreden in het tienerprogramma Hoepla van de VPRO. Een van de makers was Wim T. Schippers. Het was nog maar de vraag of hij ook zou komen. Want het was heel vaak dat uh, van management managementzijde werd gezegd dat hij zijn arm had gebroken. Dat was een smoesje. Ja, nee, kan niet komen. Hij heeft zijn arm gebroken. Was gewoon... <laughs> Iedereen wist dat het niet waar was. En toen kwam hij toch. De twee dagen die Jimi Hendrix in Nederland doorbracht... hebben diepe indruk gemaakt op de betrokkenen. De Jimi Hendrix-ervaringen worden tot op de dag van vandaag... opgediept, gerecycled en gemythologiseerd. Maar niet door Wim T. Schippers. Mijn bussen bij die fietsen, was is een heel mistroostig pleintje. En het was op een ochtend dat je arriveerde. En het uh, was somber weer, dit soort weer ook, met een beetje mieziger. Het stond zo, staat zo... En ik dacht, wat moet die man wel denken? En die studio zag er ook niet uit. want ook helemaal geen geld, we hadden gewoon wat gods in de binnen binnengesleept. En toen ze binnenkwamen, nou, een beetje, een beetje opgesteld en uh, even wat laten horen. Om, om, uh, dat uh, de dat, uh, geluidsmensen dat konden instellen. En die zei, ja, maar dat kan helemaal niet. Het is helemaal, het is helemaal vervormd ook. die, die, die, die stond volgens hem zoals die gitaar niet goed afgesteld of <tot> Uh, jongens, uh, uh, is de Ampex doorgelopen? Oké. Okay. Uh, Wat aftellen? Maar in ieder geval, het was veel te hard, dat kon absoluut nooit. Ze hebben nog in platen gedraaid en daar stonden zij op te wachten. Zij stonden te wachten. <lacht> uh, maar dat, met Jimmy Hendrix en met al die popspelers dat werd altijd meteen weggegooid. Omdat die dure Ampex-banden, die werden gewoon tien keer gebruikt <laughs> Foxy Lady, hele speciale, mooie, lange versie. Zo begint hij. Ja. Weet jij hoe die verder gaat? Foxy. ding ding hij. Ja. Hij zag er natuurlijk ook niet uit. Hij was de eerste met van die, van die grote dreadlocks en, en met kleren in rafels en vodden. Jimi Hendrix was al eerder in Nederland geweest. Maar dat bezoek telt eigenlijk niet mee omdat hij toen playbackte. Iets waar hij een hartgrondige hekel aan had. Judith Bos was presentatrice van het Vara Jongerenprogramma Fan Club. Haar ervaringen lopen synchroon met die van Wim T. Schippers. Het was zo hard, je hebt geen voorstelling van. Nee, het was waanzinnig hard. Dus cameramensen deden dopjes in hun oren. En, en. Het was natuurlijk niet alleen hard, het was ook heftig. Uh, dat, het, dat het je emotioneert. Het was zo hard dat alle buren, onder, boven, links, rechts... Want het was een ingebouwde studio, het was niet iets op de begane grond, het was boven. Iedereen had er last van. En dat Amerikan Hotel, wat daar dus direct aan grenst... daar hadden ze, daar hadden ze inderdaad trillend servies. Maar daar trok hij zich niks van aan. Hij mocht niet zachter. Goed, dat gaf een probleem natuurlijk met onze regisseur... want die is ook net zo eigenwijs als hij. Dat was Ralf Inbar En eh, van Ralf moest het zachter en hij wou dat niet. Dus er ontstond een waanzinnige ruzie. En dat gaat dan over alle speakers heen... waardoor alle cameramensen, uh, alle aanwezigen, het publiek was er nog niet, hoor. Meegenoten van een waanzinnige scheldpartij. Uiteindelijk, zo uh, uh, stelde Ralf voor om het te gaan playbacken. Dat weet ik nog wel. Maar ja, het is, um, ik vind het dus het ergste dat er, dat er geen beeldmateriaal van is. Dat vind ik heel jammer. Als je nou hier ergens gaat zitten of die stoel pak, Ja. Je hoeft niet uh, niks te mollen. Nee hoor, ik ga niks mollen. Uh, Mooi eentje, jongen. Dat wil je weten, hè? Ja, die. Uh, kan je ook tafel spelen? Pas op, pa, Je, je, je, je, je, je komt hier steeds dichterbij en je je steeds meer dingen mollen. Dus. Juist. En dan. Oh. Ja, jij bent de bagist hè, oké? Okay. Opnieuw. Komt die hè? Ja. ja. Komt hier. The pays are in my brain. Little things that don't seem the same. Zelf speel ik een beetje gitaar, maar Jimi Hendrix spelen is me nooit echt goed gelukt. Rudy Kroonvoes wel. Hij doet het al sinds 1967. Twee jaar later zag hij hem ook. En Dat was dus een paar meter vlak voor Hendrix. Dus ik had oogcontact met Hendrix. En Hendrix die keek een paar keer naar mij, lachte naar mij, gaf me tekens. En in dat nummer Man gaf hij echt, zei, dat is voor jou. Dan moet, moet jij overnemen als ik er niet meer ben. Dus toen kreeg ik een soort... Overdracht van uh, een soort opdracht: hey, uh, alsjeblieft, uh, als ik het niet meer kan, uh, ga je de slepen. En dat heb ik ook gedaan sinds, uh, sinds die tijd. Dus, uh, nu hebben we bijna 2014, dus kun je nagaan. En wat heb je dan gedaan? Je hebt nummers die nog niet klaar waren, afgemaakt? Of Juist, hoe? dat heb ik uh, bij een aantal liedjes geprobeerd. Dit is de, de Rudy Kroonvoes Experience, hè? Dat moet ik Juist. het zeggen? Juist. Ja. Dat is ook de, de, de band die je hebt? Juist. Je zit het nou zo te spelen. Wat, wat, is nou, wat is nou het geluid van Jimi Hendrix? Wat maakt hem zo apart? Dus Hendrix heeft gewoon God verwoord. Maar dit is de spirituele uitleg. Ja. Maar jij, Rudy, hebt ook gewoon conservatorium gedaan en ja. je hebt hem bestudeerd. Dus je weet ook heel beredeneerd hoe het zit met zijn techniek en ja. zijn songwriting. Wat is daar bijzonder aan? Alles wat hij pakt en speelt is gewoon standaard... Uh vocabulaire geworden voor, uh, voor, voor mensen sinds 1970... is dat gewoon muzikale taal geworden. Ja. En, en dat, dat, dat riedeltje wat ik de hele tijd hoor van... dat, wat, dat ook in, uh, in de intro van uh, bijvoorbeeld Little Wing zit... is dat ook iets typisch? Bijna. Het Omspe bijna. Omspelen noem ik het. Dus dat je, dat je dingen omspeelt, omheen speelt. Kijk. Uh, dit bedoel je, hè? Wat ik nou zeg of zo, dan, dan denk je, ja, die Rudy, dat is even een zekering niet uh, goed. <tieks> maar uh, Hendricks is nooit echt overleden. Als je in de dood gelooft, ja, dan is hij dood. Versand. Hij is gestopt uh, in, in, in dat lichaam te zitten wat wij van zijn foto's kennen. Daar is hij mee gestopt, maar verder uh, is hij overal. Dus uh, hij zit ook een beetje in jou hebben gezien. Uh, <tieks> Toen... Alleen niet in mijn vingers. Hij <tieks> moet toch in je vingers. Mooi. Dat, dat, dat, dat, dat, dat is typisch, uh, typisch Hendrix. En nu met je tanden. Maar ja, we gaan vanavond doen uh, Jimi Hendrix en de Sounds of the Sixties, natuurlijk, hier op Merwe Radio. En het is de maand september. Ja, en dat betekent eigenlijk dat je weer stil moet blijven staan bij het overlijden van Jimi Hendrix. En dat was natuurlijk de 18e, natuurlijk. We beginnen natuurlijk met de meester zelf. Ben Van Eck is misschien wel de grootste Jimi Hendrix-verzamelaar van Nederland. Ik maakte dus voor Merwe Radio maakte ik uh, radioprogramma's. De bijnaam van Ben Van Eck is Bendrix. Achter in zijn huis heeft Van Eck zijn eigen Hendrix-domein... met grofweg vijf meter vinyl. Als je het zo tegen elkaar aan zet, dan is het uh, een meter of vijf, denk ik wel, ja. En dat terwijl hij maar vijf platen heeft gemaakt? Uh, ja, en de rest is allemaal, uh, zal ik maar zeggen... Creatief na zijn dood erbij gemaakt. Je hebt ook een website, Hendrix in Holland. En dat is een soort minutieuze reconstructie van het enige concert dat Jimi Hendrix gaf in Nederland. Hier heb je hem, mooie foto. En voor de rest allemaal wetenswaardigheden over dat optreden: getuigenverslagen van fans, van fotografen, van ja. organisatoren, van iedereen die er maar een beetje toe deed, Terwijl Jimi Hendrix is alles bij elkaar één dag in Nederland geweest. En het mooie daarvan is... dat mensen vinden je pagina op het internet... en dan krijg je contact met mensen die daar dus daadwerkelijk geweest zijn. Zoveel, zoveel jaar geleden. En gewoon zeer gedetailleerd nog dingen kunnen zeggen. En, en toen gooide ze de gitaar neer en toen speelde hij dat. En het gaat natuurlijk ook weer om een, een stukje uit de puzzel. En dat is een opname te pakken zien te krijgen... van het concert wat Jimi Hendrix daar gegeven heeft. De Nederlandse tweeners besteden per jaar aan kleding, schoeisel, bromfietsen, gramofoonplaten, muziekinstrumenten, cosmetica enzovoort. Een bedrag van 2 miljard gulden. En dat is een mooi sommetje voor de commercie om de tweenermolen draaiende te houden. Niet altijd tot ieders vreugde, maar wel onder de sterrenhemel van de beurs. Uh, ik ben Wim van Krimpen en ik ben... Uh... De organisator geweest van, van het Hippie Happy Festival in Rotterdam. Wim van Krimpen was de man die Jimi Hendrix naar Nederland haalde. Maar Nederland haalde Jimi Hendrix niet juichend binnen. Er was een gaarje van, van 12.000 gulden. Uh, en die moest ik overmaken naar Barbados... Want daar, daar komt hij vandaan. Dat stond ook in het contract. En als hij niet zou komen, dan kon ik alleen hem aanspreken op Barbados. Dus dat was op voorhand al een verloren zaak. Dus toen ik dat geld had overgemaakt, was ik toch wel een klein beetje zenuwachtig. Maar nee hoor, hij kwam keurig naar Nederland. en uh, hij, ja, Het was ook een, een, een fabelachtig concert. Het was ook het openingsconcert de eerste avond. Uh, alleen ja, ik had gerekend op 5000 mensen. En, uh, en er waren er, ik geloof, 16 1700 waren er. En ze betaalden 5 euro. Nou ja... En uh, uh, reken maar uit. Ik ben uh, Frans Gassenburg, ooit de eerste zanger van, uh, van de Golden Reunings. Wat Wim van Krimpen nooit geweten heeft, is dat het enige Jimi Hendrix concert in Nederland bijna niet door is gegaan. Dat zegt Frans Krassenburg, die Jimi Hendrix in Nederland begeleide namens concertpromotor Paul Aquet. Nou, op een gegeven moment uh, uh, moet ik Jimi Hendrix, die moest ik ophalen om naar het optreden te gaan. Nou, maar Jimmy, Jimmy was zoek. Hij was gewoon zoek. Die was er niet. Die was met een, uh, met een een of ander meisje was die, uh, was die, uh, was die er vandoor gegaan. En uh, ik zei, ja, maar wat nu? Ik zeg die. Ik zeg, hij moet optreden. en uh, Fijn, uh, ik krijg het adres. Ik mag in principe de naam niet noemen. Het was een, uh, het was een, uh, een, bekende, een bekende dame. <laughs> Dat zie je. Nou, fijn, ik, uh, ik rijd daar naartoe. De voordeur stond open. En uh, ik loop naar binnen. En daar zie ik... Uh, Jimmy, uh, Jimi Hendrix uh, uh, samen met die, uh, met, die, uh, met die dame in bed liggen. Ja, wat moet je dan doen? Ja, wat moet je dan doen? <laughs> ze, noemen, ze noemen zoiets. Kom iets interruptus of zoiets. <laughs> nou ja, uh, ik heb hem heel zachtjes op zijn schouder getikt. En hij keek op. En, en heel relaxed hoor, moet ik zeggen. En... Uh... Ik zeg, uh, what about your, uh, your uh, performance? Oh, what time is it, man? Nou, fijn, ik, ik, ik, ik kijk op mijn zeg Nou, zomaar zo laat. Nou, ik ben... Uh, uh, hij zegt, uh, oké, okay. uh, dus uh, ik kleed me zo aan. En ik ben naar de voordeur gelopen. Nou, even later, de vijf minuutjes daarna, kwam die, uh, kwam, die, uh, kwam die achter me aan. In de auto, na het optreden. Waren nog op tijd? Nou, daar heeft hij een weergeloze optreden gegeven. Na Jimmy Hendrix zijn alle, zeker alle gitaristen, maar ook wel alle andere muzikanten zijn anders gaan spelen. En hij was dus, naar mijn idee, de Charlie Parker van de gitaar. Dichter en nachtburgemeester van Rotterdam, Jules Deelder, deed zijn naam eer aan. Hij nam Jimmy Hendrix na zijn concert op sleeptouw. Ik had Jimmy natuurlijk die, die middag ontmoet in, bij de opname van Hoepla. En toen moest hij s'avonds hier op die hippie hippie spelen. Ik zei nou dat komt goed uit, hoor, want uh, daar, uh, uh, daar woon ik 25 meter vandaan. Weet je, ja. Dus dat kwam ik goed uit. Die zijn we dus uh, s'avonds na afloop van die hippie happy, die genezen die uitverkocht was hoor. Moet je nagaan. Toen zijn we van het hotel centraal naar mijn huis gegaan. En uh, dat, dat, die zat tot mijn dolle verwondering, zat dat hele huis tot. En hoe op, kan dat nou? Ja, ja, ja, door het bovenlicht gegaan of wat dan oh, ook. Maar... Oh. En waar hebben jullie het over gehad? Over muziek, geloof ik. Je had geen plaat van Jimmy Hendrix ja, in, de, in de kast ja, dat, staan. Dat, vond, dat vond hij helemaal hij... niet helemaal. Nee, toch? Dat... hij zegt, nou, dat, dat, dat, dat vond hij een verademing. Want hij, hij werd er juist gek van dat overal waar hij kwam... stond die muziek van hem op, weet je wel. Dat, wat, je dat kan je me voorstellen, dat ja. die gasten daar ook een keertje ja. de tering voor krijgen. Dat ze, ja... ja en hij was zijn... Was, hij, we hebben het erover gehad dat, eigenlijk, ja, die, dat hij door die platenmaatschappij ook in een bepaalde richting werd gedwongen. Want ja, die gaan niet de kip met de gouden eieren slapen, weet je wel. Maar dat hij eigenlijk allang met wat anders bezig was. Wat dus later werd bevestigd. Dat hij Weet je wel, dat hij, die, die geruchte, dat hij met Maas Davis... Uh, okay. Op Jules Delder heeft de ontmoeting met Hendricks diepe indruk gemaakt. Een, een, een gevoel alsof toen we elkaar tegenkwamen, alsof ja, oh shit, weet je wel, alsof we elkaar honderd jaar niet had gezien. Ja, ja. ja dat had ik net. Ja. En ja. dat moet de wederzijds zijn geweest, want uh, ik vond het een. Uh, ik had zelden zo'n sympathieke gozer ontmoet eigenlijk. Ik had het gevoel dat ik een broer, toen die dood was, had ik het gevoel alsof ik een broer had verloren. Weet je wel. Ja. ja, echt waar. Ja. Ja, ik, ik, ja, ik ben helemaal niet zo sentimenteel wat dat betreft. Maar ja, dat gevoel had ik. Er was toen een, een dame uit Den Haag. Willemina heette ze, en die, uh, toen wij met taxis naar mijn huis gingen, die schoof als een, weet je wat, ja, die stond er te wachten. Wat idee? Die schoof gelijk bij. Ja. Ja. Dus die is toen meegegaan, nou ja, en, en toen de vol kijk, de volgende dag, uh, taxi voor hem gebeld, krentenbolletjes gehaald, taxi, hup, en er ging die. Ten slotte presenteert Jules Deelder de zorgvuldige gekoesterde enig overgebleven tastbare herinnering aan zijn ontmoeting met Hendricks. Nou, hier. Daar ging het dus oh, om. Kijk, kijk dan. Let, hè? Heb je het ergens weer opgeplakt ja, omdat wel, het uit elkaar het, viel? Omdat het dus anders... Ja, kijk. Dat, dat, wow, het, het is ook helemaal verkreukeld. En, dat, en, heeft die, verkreuk. ja, ja, dat heeft dat hij heeft toen hier. Let your mind and fancy roll on. Het is bijna niet meer te lezen. Let your mind and fancy roll on. Dat heeft Deelde gedaan. Hendricks niet. Die stierf drie jaar later. Maar zou die ene dag in Nederland een bijgebleven zijn? Hendriks verzamelaar Ben Van Eck denkt van niet. Nee, ik ben bang dat het gewoon maar een concert is geweest. Zoals je meeste buitenlandse mensen, de Amerikanen, het gevoel hebben van ja, dat zijn vriendelijke mensen, die Nederlanders. Misschien dat hem dat is bijgebleven. En Hendrik zelf dan. Jules Deelder had gelijk: De druk van de muziekindustrie werd Jimmy te veel. You know, it all comes out in music. Music is getting, you know. Or at least it has been getting too heavy, like you know, almost to the state of unbearable, you know. In an ondanks opgedoken interview, zijn laatste opgenomen vijf dagen voor zijn dood vergeleek hij zichzelf met helium, het lichtste gas op aarde. En dat waren zo ongeveer Jimmys laatste woorden. I just one to say, When things get too heavy, just grab me helium. The lightest known gas to man. <laughs> Jimi Hendrix in Nederland. Het was een doc documentaire gemaakt door Sander Bartling. Nee, nee, nee, nee, hij is niet dood. Zijn muziek leeft en we kunnen altijd die muziek blijven draaien. Dat geeft mij altijd weer energie. Ik geloof wel dat ik kan zeggen dat ik van die muziek gelukkig kan worden. Als Janne Willems mij zou vragen naar mijn gelukmoment om dat te tekenen, dan zou het best kunnen zijn. Gisteravond dat ik een live concert van Jimmy Hendrix zat te draaien... en een glas wijn dronk. Nou, als ik dat zou tekenen, zou die tekening er niet uitzien. Dat niet. Maar Janne Willems die vraagt namelijk mensen om die geluksmomenten te tekenen. Ze verzamelt mooie momenten van iedereen. Dat doet ze op vijf continenten. Ze spreekt je gewoon aan. En dan vraagt ze, van, oh, wil jij even een uh, geluksmoment tekenen op een kaartje? Zij maakt een tour. En Martijn Grimiets, die vergezeld haar in Europa en op weg naar Azië. En hoeveel geluksmomenten heeft Janne zelf eigenlijk nodig? We gaan op zoek naar geplukt geluk. Uh, normaal gesproken loop ik een trein in, zitten er al mensen... maar de deze nu net even niet. En dan... Ga ik zitten en de rest ook. En als de trein gaat rijden, pak ik gewoon langzaam mijn spullen en loop ik gewoon op iemand af. Dan zeg ik, hallo, ik ben Janne. Wil je een mooi moment van de afgelopen week tekenen? Simpel als dat. Ja, ingewikkelder is het niet. Kaartjes, langkaartjes, gewone kaartjes. Wachten tot de trein rijdt. Kaarten, stiften en beginnen. Ik ben begonnen in 2010 door een website te starten, pluk je momenten. En vanaf toen vroeg ik mijn vrienden om mooie momenten te tekenen. En na twee weken dacht ik, oké, okay, nu heeft iedereen getekend. Hoe kom ik nu aan momenten? En ik ging elke dag in de trein naar, uh, naar Nijmegen toe. Dus toen ben ik daar gewoon mensen gaan vragen. En dat was gewoon wel heel cool, want... Uh, Mensen werden opener, die reageerden verbaasd, die gingen lachen en die gingen met elkaar praten. Dus dat was wel gewoon heel kikker, dus daar ben ik blijven toe. Hoi, ik ben Janne, Hoi. zou ik jullie iets mogen vragen? Ja. Uh, ik reis de hele wereld rond om mensen te vragen een mooi moment van de afgelopen week te tekenen. Want daar word ik blij van. Zouden jullie misschien ook willen helpen door een mooi moment van de afgelopen week te tekenen? Dankjewel. Pak ik alle kleurtjes die je wil. Ja, de eerste keer die was wel spannend en onwennig. Want ja, ik had het ook nog nooit gedaan. En ik vroeg mensen naar een mooiste moment. En toen zag je dat van de zeven kaartjes ik vijf geboortes terug kreeg. En dat was een hele goede les, want dat was niet wat ik bedoelde. Wat ik, waar ik achter sta is dat er elke dag wel mooie dingen zijn die je dag goed kunnen maken, hoe slecht die je ook is. Dus dan dacht ik, oké, okay, dan heb ik de verkeerde vraag gesteld. Dus nu vraag ik mensen naar, naar een mooi moment. Dus niet het mooiste, gewoon een mooi moment van de afgelopen week. En dan krijg je vanzelf die hele kleine dingen van... vandaag was die zonsondergang heel mooi... of ik kreeg een knuffel van mijn dochter. En dat zijn de dingen waardoor je ochtends gewoon weer sneller uit bed komt. En dat is wel gewoon heel kikken. Wat heb je? Ik, heb, um, ik ben naar een uh, renstal geweest en ik had nog nooit op een racepaard gezeten. En ik heb toen uh, een stuk in het bos, uh, samen met ervaren ruiters, een uh, stuk geracet. Oh, gaat ja. dat heel veel sneller dan normaal? Ja. <lacht> ja, heel veel sneller, ja. Als je wil, leg je er zo af, maar um, ja, dat gevoel, dat is echt, uh, ja, ik kan het niet beschrijven. Oh, ja. Het is wel een leuk initiatief. Ben je er al lang mee bezig? Uh, ik ben in 2010 ben ik gestart met verzamelen. En in juli ben ik gestart met de wereldtour. En reis ik rond om duizend mooie momenten per continent te verzamelen. Ik heb, afgelopen zomer heb ik Europa gedaan met meer dan 1100 momenten. Uh, in 15 verschillende landen. En donderdag vertrek ik naar Istanbul voor Azië. Ik ben opgegroeid in Kronenberg, dat is in Limburg, in de buurt van Venlo. Uh, dat was een grote boerderij. Uh, we wo woonden, tot mijn twaalfde woonde mijn opa nog in huis. En mijn broers en mijn zussen. Dus we waren met z'n achter. Ik heb een jongste zus, een oudere zus en twee oudere broers. Ik ging er ook naar school. De school was 150 meter verderop, zelfs straat, dus lekker makkelijk. Um, ja, dat was op zich wel goed, maar soms ook niet. Eh, ik vond het leren vond leuk, dus daar deed ik echt mijn eigen dingen. in. Um, met klasgenoten ging het soms goed, soms wat minder goed. Ik werd wel gepest. En er was een keertje, toen was ik, ik denk dat ik een jaar of negen, tien was. Toen was ik nog na schooltijd even aan het computeren. En mijn zusje kwam binnen en ze zei van... Hé, hey Janne, uh, buiten staan, staat een grote groep voor je klaar... en ze willen je in elkaar slaan. En ja, dat is niet wat je wilt horen. Dus toen uh, mijn eerste reactie was... Oké, okay, ik moet hier weg en ik wil door het raam. Want dat was de directste route naar mijn huis... en dan hoefde ik ze helemaal niet te zien. Dus dat zei ik tegen de lerares... En zij zei, nee, dat kan niet, want dat is te hoog. Je kan wel via een andere deur. Dus toen heb ik mijn zusje, een buurvrouw, laten regelen... dat ik daar snel naar binnen kon. Uh, want dat was een stukje van 10, 20 meter. Dus ben ik daar langs gerend. En uh, daar heb ik een tijdje gezeten. En anderhalf uur later ging ik weer naar huis. Maar ik durfde niet te lopen, want dat vond ik te eng. Dus even heeft me met de auto gebracht... Een stukje van 150 meter. Nee, ik weet niet wat daar de aanleiding voor was. Ik weet niet wat ik had gedaan of... Of niet, of hoe dat lag. Dat weet ik niet. Ze hadden op een gegeven moment bedacht dat dat een goed idee was. En ik dacht daar anders over. Goedemiddag, dames en heren. Transavia, vlucht HV 5991 naar Istanbul is nu klaar. Ja, het gaat gewoon lukken. En ik kan gewoon gaan. En dus, ja, ik ben gewoon vooral aan het lachen en heel blij. En ik weet eigenlijk niet zoveel wat te zeggen. Want ja, ik ga gewoon. En dus gewoon voor elkaar. Nou, op dat moment heb je gewoon, ik wil weg. En later na... Heeft het wel impact, vooral in mijn pubertijd, omdat je. dan ga je erover nadenken van wat, voor, wat dit soort dingen inhouden. En dan. besef je dat het beeld wat jij van jezelf hebt. en wat anderen van je hebben, dat dat niet overeenkomt. Dan ga je erover nadenken en dan besef je dat het ook nooit overeen gaat komen. Dus daar heb ik een aantal conclusies aan verbonden. Als dat beeld toch no van anderen toch nooit overeenkomt met mijn eigen beeld... kan ik maar beter mezelf zijn, want het maakt het toch niet uit. Ten tweede, als het beeld wat ik heb van anderen... ook verschilt van het beeld wat zij van zichzelf hebben... dan kan ik maar beter heel voorzichtig zijn in mijn oordelen. Can you je naar de old bazaar in nem Grand bazaar? Old bazaar imen imen in imen imen Ja, Oké. Naar de oude stad, uh, daar is het best druk. Dus ik verwacht wel wat mensen te kunnen vinden. Zowel max, Kooplui als toeristen, maar ook nog heel veel Turken komen daar. Dus ik ga gewoon even kijken of het een goede plek is, ik heb geen idee. Uh, maar in ieder geval is het best interessant om naar een kijkje te nemen. Ik vond het wel heel fijn dat ik gewoon uh, met iets nieuws ging beginnen. En dat ik naar Utrecht ging om daar te studeren. En daar was het echt zo van... Wauw, mensen zijn echt heel tof. Want daar kon ik, kon ik wel opeens die aansluiting vinden. Want iedereen was net nieuw en bezig met aansluiting zoeken. En je kwam niet in al gevestigde culturen. Dus dan is het gewoon heel makkelijk. Dat was gewoon wel heel gaaf. En ik dacht van, hé, hey, dit is zo tof. Dit ga ik niet allemaal onthouden. Weet je wat, ik schrijf die dingen op. En ja, de slechte dingen die hoef ik niet te onthouden. Dus ik kwam ook niet in dat leuke dingenboekje voor. Uh, dus vanaf mijn 19e, 20e heb ik een leuke dingenboekje. En daar schrijf ik dan regelmatig dingen in. En dat ben ik blijven doen. Ook toen... Een drietal jaar later duidelijk werd moeder moederkanker had. Nou, ze zijn aan het bidden, dus dan ga ik ze niet storen. Voor de rest lopen mensen heel erg voorbij. Dus hier zie ik niet echt mogelijkheden om te verzamelen. Ik ga meer op zoek naar plekken waar mensen zitten... en tijd hebben om iets te doen. Dus ik loop zo even door. Ik neem dit gewoon helemaal op. Ja, het is wel zo van... Hey, Wauw, ik sta gewoon in Istanbul en dit is wel gewoon gaaf om mee te maken. Dus ja, ik pluk, pluk zelf vrij veel momenten onderweg. Eén moment was op vaderdag. Uh, toen hadden we een feest, want mijn zusje was net uit Afrika. En ook mijn broer was net terug van een grote reis. En uh, ik ging weg en ze gaf me een grote knuffel. Normaal gaf ze nooit een knuffel. en Ik weet nog dat ik dat raar vond. Uh, dag belden belde ze op en zei ze... Goh, ik heb iets onder me ook zo gevoeld. Dus ik ben naar de huisarts geweest. En, voor, en over drie dagen zit ik in het ziekenhuis. Toen, tien dagen later... Dags voor een tentamen. Uh, dus daarom was ik nog even in Zeist. Hoorden we dat het kanker was. Dan gaan ze test doen. En uh, een week later zouden we de uitslag krijgen van, goh, hoe erg is het? Zijn er uitzagingen ja of nee? En het weekend van tevoren gingen we met z'n allen in hun huisje zitten. Want we wisten toch wel dat er een rotte periode aan zou komen, want ze had kanker. Dus we konden nog maar best even een goed weekend hebben. Dus dat werd ook gewoon een heel tof weekend. We namen wel een rolstoel mee voor moeder voor lange stukken. Maar niet met het idee van, goh. Daar komt ze de komende maanden niet meer uit. Very nice, Giliem. Good carpet, very special, with silk wool. It's very nice carpet. I'm Yana and I'm collecting beautiful moments. Do you want to make a drawing of a beautiful moment from last week? Anma sizetizmek istemisiniz. Teşekkürler. But uh, he is he is making more nice painting. You know. Çiz, yeah. evet. e, al, mm -hmm. And after then after when he did the, the nice the painting. Did he get the scraps? Um begins she about that I don't know. Uh, çiz, çiz, tamam. Okay. Tamam. going to be We waren met thuis en Iedereen probeerde wel haastige klusjes te doen. En ze nog snel even boontjes doppen of zo. Um, en mijn vader komt binnen. En... Zijn gezicht is onbeschrijfelijk. En hoe wat hij zegt, het is mis, het is helemaal mis. En... Uh, daarachter is William, mijn oudste broer. En die onderste ondersteunt mijn moeder. En dan zegt ze, ja, er is niks meer aan te doen. En ze helden. Dus dat is toen we door kregen van, ja... Het is ongeneeslijke kanker. En we gaan nog wel chemo's doen. Maar beter wordt je niet. Je gaat gewoon dood. We waren bij dat park. En het station, dat is de I... Dus zometeen naar buiten lopen en dan naar links. En dan zouden we bij de ferries uit moeten komen. En dan kunnen we naar Azië. De bos voor ons we over. Welke ferry gaan we nemen? Ik zoek er eentje die geen toeristenboot is, maar gewoon een loco. Dus daar is het even op letten en zorgen dat die niet maar 50 meter. Een kort stukje doet, maar een langer stukje. Dus daar gaan we naar op zoek. Hoe lang does it take to go to the other side? Other side, yeah. yes. Uh, how, how many minutes? 20 minutes. Twenty minutes, oké. Okay. We will take this one. Uh, how much is it? 3 leren. Three leren? One for three leren. Okay. Uh, binnen 10 dagen ging moeder van 25 milligram morfine... naar 150 milligram stickers dat doe je niet als er tussendoor niet heel veel pijn is. Dus je zag ook gewoon aftakelen En je zag ook om de paar dagen nieuwe kleine tumoren erbij komen. Dus dan denk je echt van ja, dit is het einde. En als dan de chemo begint, dan is het gewoon echt... Hoera, de chemo begint. Okay. Ja, ik heb een beetje rondgekeken. Dus ik, eh, eerst kijk ik daar naartoe, naar die twee jongens. <laughs> Van de gaan we eens even kijken? Yes. Ik ben Janne en ik beautiful moments. We gaan nu muziek voor je, voor je. Dank je. Kom I ik I het voor je kopen. Oh, het is geen geld. Het is gewoon een drawing. Wait, wait, uh, wait. Do your thing. If you want, you can sit. We will play music now. Okay, enjoy. Hij wil do mijn own thing. Maar dan je. En in de laatste vijf weken uh, die waren heel makkelijk, want zo heb ik dat beleefd van, oké, okay, dan pakken we het nu gewoon aan en dan gaan we nu gewoon genieten. En ik heb toen echt nog heel veel. Mooie momenten bleef, en dat was gewoon wel heel mooi en bijzonder. <rioting> Eh uh, we zijn nu in the suburbs. Eh uh, what are you doing? A street party. Street party. What kind of party is it? It's it's just a party in Toxim. So uh you can be free, you can be whoever you want. So In what way can you be free in Toxim? You can be free in every way. I mean, except politician part of it. <laughs> But de muziek staat op. William en ik houden elk een hand van Moeke vast. Ik lig lekker op bed. Ik vraag aan mijn broer... hoe lang kun je eigenlijk zonder ademen? Mijn broer, een halve minuut. Ik, Moeke adem al langer niet. Ja, dat is wel mooi als iemand zo kan gaan. Dat het gewoon zo rustig is dat je denkt van... hé, hey, is iemand nu dood? Dus dat was gewoon een heel mooi verstild moment. Heel veel vlinders die landen op leuke plekken. Mijn moeder had iets met vlinders. What are the differences in people die je enjoy Het moest? Uh, it's about everyone's personality. Everyone has a different personality. That's a great thing. Mijn moeder die heeft me wel bijgebracht dat je moet genieten van de kleine dingen en niet moet stilstaan bij wat er niet is of wat als. Maar gewoon gaan voor wat er is. En de zin Pluk je momenten, die komt ook voor in een gedicht... wat ik voor haar heb geschreven toen ze overleed. En dat is gewoon de eerste zin. En toen ik bezig was met dit project en een naam zocht... toen hadden we eerst een andere. En toen zeiden we van ja, die naam is niet goed... er moet een andere komen. En toen zei ik Pluk je momenten. En die kwam even heel dichtbij, gewoon omdat hij zo verbonden is bij mijn moeder, maar juist daardoor is hij ook wel heel gaaf. En hij drukt alles uit wat het project uitdrukt. Gewoon het ervoor gaan, maar ook met plukken, dat is er al. Dus die mooie dingen, die zijn er al lang. Het gaat alleen om kijken, het gaat niet om nog meer extra grote of whatever. Gewoon kijken wat er al is, lekker rondkijken. Wat is er om je heen? Dan beginnen we met een raam. En in, door dat raam zien we vogeltjes. Koolmeesjes en dergelijke. En die eten van het voedsel wat er op de voederplaats ligt. En daarna, daar zijn we aan het kijken. En wij zelf, wij eten sinaasappels. Hele lekkere sinaasappels. En wij, dat ben ik met mijn moeder. En dat is alles wat we doen. Zien de eten en naar buiten kijken naar de vogeltjes. Geplukt geluk. Het was een KRO-documentaire gemaakt door Martijn Gimmius. Laat me u even toezingen, luisteraars. Geluk is een glas wijn en een goed gesprek. Geluk is dat je tijd hebt om te leunen op een hek. Met de zon in je gezicht Geluk is een gedicht Dat nooit geschreven hoeft te worden Geluk is niet het volgen van de borden Als je het najaagt, schiet je het af en ligt het morst dood aan je voeten Geluk is altijd willen altijd willen en nooit moeten geluk is weten dat het niet voor altijd is het is niet bang zijn te verliezen het is in de stilte keihard niezen het is lachen om jezelf het is Gemis. Het is horen, voelen, ruiken, het is zien. Het is hopen, het is verlangen, het is misschien. Het is pissen in je eigen tuin, diep in de nacht. Het is het voelen van de wind langs je wangen zo zacht. Het is het onweer dat overdrijft, het vliegtuig dat letters schrijft. In de lucht, in de lucht, het is nooit een vlucht. Het is je adem, het is zijn, het is zijn. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daar. Tijd voor toevallige gesprekken. Dat zijn gesprekken met mensen die maar één ding gemeen hebben. En bij die gesprekken zijn animaties gemaakt. En die animaties die kunt u zien als u naar onze site gaat... www.hollanddoc.nl slash radio. Dan klikt u op de toevallige gesprek... en dan komt u terecht bij de aflevering van vandaag. En als u die laat lopen, krijgt u een filmpje. En daar zitten die animaties bij. Wat hebben de mensen...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 In een winkelstraat in het centrum van Den Haag kom ik Mido El Khalidi tegen. Hallo. Het draagt een zwartgrijze pet met L.A. Kings erop. Dat is een ijshockeyteam. Mido is 19 en vindt het leuk om geïnterviewd te worden. Ja, wacht één seconde We moeten ja. de muziek wel uit natuurlijk. Ja, wacht. Ja, ze? Mido woont in Rijswijk en is van Irakese afkomst. Maar ik lijk er totaal niet op. Nou, wat denken mensen dan dat je bent? Surinaams of Antilliaams of zoiets, als je me gewoon zou zien op een foto. Hij vertelt me over Baghdad, waar hij twee keer is geweest. Over hoe anders het was dan hij had gedacht. Wat ik dacht te zien was de hele tijd bommen en alles. Echt uh, net zoals in Pakistan en alles en verder. Maar toen ik er aankwam was het eigenlijk meer vredelievend. Ze zijn er niet zo agressief, wat ik dan steeds hoorde. Van ja, ze zijn er echt erg en zo. Dus toen dacht ik oké. Okay. Ik werd thuis, dit is Irak, maar uiteindelijk ik dacht ik ook van... er kan één ding gebeuren en het is klaar met mijn leven gewoon. Jullie namen wel een risico überhaupt door daar naartoe te gaan. Maar waar is er tegenwoordig geen risico? Ik heb hier ook veel meegemaakt, zegt Mido. Wat dan, vraag ik. En na enige aarzeling vertelt hij me wat er gebeurde in 1999. Mido was vijf jaar, bijna zes. Hij was met zijn vader in Den Haag toen een scholierenstaking heel erg uit de hand liep. Je ziet nu Den Haag hier, toch? We zitten nu bij de Burger King ongeveer. Dan heb je een lange straat en dan kom je helemaal uiteindelijk bij de Bart Smeet. En ja, wij zijn niet bepaald rijk geweest in de tijd. En ik wil altijd een Game Boy hebben. Want de meeste van mijn vrienden hadden dat en ik niet. Uh, op een gegeven moment, hoe ik het nog kan herinneren... ik kijk naar buiten en ik zie opeens een hele feest. Tenminste, dat is wat ik dacht. Maar eindstand waren het hier gewoon overal rellen aan de gang. En ik zag overal kleding worden gepakt en hier zo, dit, dat. En ik zie iedereen Bart Smit inrennen. En het enige waar ik aan denk is, ik wil een Gameboy hebben. Dus ik kijk mijn pa aan. Ik zeg, pap, je gaat me nu toch niet vertellen dat als ik echt naar binnen ren... dat ik dan echt een Gameboy mag pakken? Hij kijkt me aan. Hij zei, kleine jongen, vandaag zijn de armen rijk. Ga maar pakken. In Bergeijk staat Sanne Oostveen op een vriend te wachten. Ze is 13 en ze heeft een New York Yankees petje op. Knalblauw met oranje letters. Ze heeft hem voor haar verjaardag gekregen en ze draagt hem achterstevoren. Ja, omdat alles heel lelijk is. Sanne vertelt me dat ze modeontwerpster wil worden of kinderpsycholoog. Andere kinderen helpen doet ze nu ook al. Zoals die keer dat twee jongens aan het vechten waren op school. Eentje was helemaal geflipt. Want, ja, die had een, ook een probleem of zoiets so met um, boedebeheersing. En toen moest hij ook echt met handen en voeten naar binnen worden getild. Van het schoolplan af. En ja, dus eerst had hij zichzelf opgesloten ergens in school. Toen ja, ben ik met hem gaan praten. Toen was ze al rustiger. En, uh... en wat zei je dan? Weet je dat nog? Ik weet alleen maar dat ik altijd de tip gaf van... als je dan zo boos bent, moet je ook die foto uit de klassefoto knippen. En die gooi je in het vuur of weet ik voor wat. Of die vertrap je. En dan kan je toch nog een, het gevoel hebben van... ja, nu heb ik hem vertrapt. En maar dan heb je het eigenlijk niet gedaan. Dus dan ja, hoeft die andere zich ook niet uh, verdrietig te voelen of zo. En hoe reageerde hij erop? Ja, wel blij. Omdat ik dan, zou ik maar zeggen, ook inzag wat hij voelde. En dat zagen de anderen. Die dachten dan alleen maar hij heeft fout gedaan, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. En dat mag niet. Maar ik dacht dan ook zo van, ja maar waarom doet hij dat en wat voelt hij dan? En daarom wil ik dus ook later kinderpsycholoog worden om zulke dingen op te lossen en zo. En ja, dan wordt het er nooit erger op, wordt er nooit een grote ruzie of zo. En ik laat wel eens dus misschien wel vrienden of zo. In de dugout bij FC Op Koude zit Goos Doren. 19 is hij. En hij heeft een zwart-wit petje op met een afbeelding van een basketbal. Het draagt hem nu met de klep naar voren, maar ook wel eens achterste voren. Alleen nooit scheef. Nou, ik wil niet op een rapper lijken, dus. Goos doet de opleiding sport en beweging. Voor zijn stage is hij hoofdtrainer van de F's en trainer van de F1. Heb je zelf ook van jongste van gevoetbald? Ik ben hier begonnen bij de Calimuros, dus... Dat zijn de allerjongsten? Ja, allerjongsten, ja. Tot aan zaterdag 1 nu, Dus... En wat wil je met je opleiding? Ja, je kan heel verschillende richtingen opleiden. Ik weet nog niet precies wat ik wil. Kun je er ook trainer mee worden, of niet? Ja, ik ben nu bezig met de KVB-opleiding van de club, via de club zelf. En als je diploma hebt gehaald, dan kan je nog meer diploma's halen en dan kan je professioneel trainer worden bij Ajax. Ja, weet is dat een droom, om echt trainer bij een profclub te worden? Nou, een droom. Ja, mijn droom was om profvoetballer te worden, maar het lukt niet. En als je dan trainer kan worden bij een profclub... dat is ook echt ja, een soort van tweede droom eigenlijk. En je eerste droom als profvoetballer. Uh, Wanneer ja. wist je dat dat niet ging lukken? Ik heb Al mijn tijd heb ik achterin gespeeld. Dan was ik, om het zo te zeggen... iedereen had daar gewoon goede dingen over me gezegd. En op een gegeven moment wou ik naar voren gaan. Wat eigenlijk heel dom voor me was, want ik was beter in verdedigen dan aanvallen. En ik denk misschien, als ik de tijd heb dat ik naar voren was gegaan in de C'tjes, D's, als ik dan gewoon achterin was gebleven en naar talentendagen was gegaan... dat ik misschien ergens anders had gespeeld, maar ja. En nu ben je wel naar talentendagen gegaan? Ik ben naar FC Utrecht geweest, ik ben naar Aarde Den Haag geweest... ik ben naar Heerenveen geweest, Agio VV en Excelsior. En hoe ging het? Kwam je ergens door die eerste ronde? Ik ben door Den Haag, Utrecht ben ik door de eerste ronde geweest. En daar ben ik bij de derde ronde geëindigd. En toen moest ik eruit. En je zegt, had ik nou maar niet willen aanvallen? Ja. Maar ja, wat heel veel spelers hebben, tenminste. Jonge jongens hebben van, ik ben verdediger, ik wil ook scoren. Want je ziet andere jongetjes scoren en dan denk je van... Ja, ik wil ook gewoon een doelpunt maken. Maar ja, iedereen maakt een fout in zijn leven. En Dat was een, denk ik een fatale fout van mij. Sta je nu weer achterin? Ja, respect, ja. Waar had je het liefst gespeeld? Wat is je droomclub? Nou, droomclub, ik zou... ja, Real Madrid is toch mijn club. Mijn voorbeeld is toch Cristiano Ronaldo. Omdat ook daarom wou ik ook voor in spelen. Ja, om gewoon bij Ajax te beginnen of een andere club... waar je tenminste een contract krijgt en waar je op tv komt. Dat mensen zien van dat ben jij, dat ben je waard. En dat als je op straat loopt, je het soms wordt herkend... Het leukste lijkt me, kinderen, die handtekening aan je vragen. Dus. Nog even Mido, de Irakese jongen die ik in Den Haag tegenkwam. Als ik hem vraag wat hij nu doet, zegt hij dat hij filmpjes maakt die hij op YouTube zet. En dat hij rapt. Kun je wat voor me rappen, vraag ik. En ik denk, dat doet hij vast niet. Maar dan ken je Mido nog niet. Ja, tuurlijk. Zegt hij maar een paar woorden, dan kan ik iets uh, zeggen. Petje. Also, petje. Um, ik ben nu op Den Haag en ik drink green tea. Ik ben met Katinka en ik praat over dingen die ik zie. Of zag of waar ik het over mag. Voor haar zet ik mijn petje af, omdat ik altijd dingen doe waar ik ook over lag. If you want, I can also do it in English. I think Katinka went to school. She went to work. And I think she already got things smooth. I think she's compatible. And so sweet. Every flavor and just a conversation with it doing you a favor. Actually, when she relaxing and sweat somebody body pins, see the beauty of her. 'Cause think I wanna see and she needs me, she needs me. Dat denk je tenminste. Want we interviewen. Ja, ik weet niet. Ik zeg het ter plekke mevrouw. Volgens mij ga je ook echt anders praten als je een petje. Dracht. Mensen met patches was uh, de vierde aflevering van toevallige gesprekken. was een NTA-documentaire gemaakt door Katinka Beer. Montage Arno Peters, eindredactie Willem Davids. Er is volgende week geen Holland Doc, 5 januari dan weer wel. En dan is de documentaire E-Maus aan de beurt. E-Maus, haar zuilens, dat is een van de vele vestigingen van E-Maus. E-Maus, dat, dat, dat, dat mensen die ergens in hun leven gestruikeld zijn biedt Emmaus een veilige plek. En wij horen drie bewoners van dat Emmaus Haarzuilens... die terugkijken op hun turbulente levens. En over turbulent gesproken, zeg. 5 januari ook vier Nederlandse tornadojagers. Ik presenteer dan niet meer. Dit was mijn laatste Hollanddok. Ik moet weg. Alle freelancers bij de NTR worden wegbezuinigd, ontslagen. Vanaf... Begin van het programma, maart 2004, heb ik dit gepresenteerd. En ik moet u zeggen, nooit één week met tegenzin heb ik dit gedaan. Bijna 500 documentaires heb ik gehoord. 500 korte programma's heb ik gehoord. Ik wou even alle makers van zowel lange als korte items... ontzettend bedankt voor zo verschrikkelijk veel mooie radio. Ik heb jullie heel graag in en uitgeleid. En ik zou dat ook heel graag... Blijven doen. Radio is toch wat mooiste medium wat er bestaat. Ik bedoel, één microfoon neerzetten, gewoon en je bent er, je bent klaar en je hebt je kent alles. Het is zo mooi, suggestief, ja. Maar goed, het, het kan niet. Iemand van binnen de NTR moet dit programma gaan presenteren. Ik ben overigens niet de enige die weg moet. Eindredacteur Maya Schepers moet ook weg en redacteur Willem Davids, die worden allebei ook wegbezadigd. Maya, Willem, ook jullie ongelooflijk bedankt voor de mooie, inspirerende samenwerking. We hebben vreselijk gelachen. Het was, ja, geestig en leuk. En het is allemaal leuk om zo, met z'n allen zo'n programma te maken. Daarboven, luisteraars, verlaat de KRO ook dit programma. Ik zal u maar even een volledige update geven van de stand van zaken. Want, maar dat komt door de fusie. Want de, de KRO gaat fuseren met de NCV. Dus de twee gezinten worden samen een vlees. Sander Bartling, jij ook vreselijk bedankt. Maar Holland Radio blijft bestaan. Ottolien Rijks, Anton de Goede, ongelooflijk veel succes. En de nieuwe presentator vanaf 5 januari heet Co de Kloet. Co, ook jij ontzettend veel succes. Het zal niet makkelijk worden. Ik geef het je te doen. Luisteraars, mooie dagen, zometeen hier, het, de sport, dan het journaal, ah nee, andersom, en dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag.